van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Marion Koekoek -Koek met het NOS Journaal. De laatste 10 jaar zijn minstens 90 officieren van justitie... vanwege fouten op de vingers getikt door de rechter. Daaronder waren blunders, maar ook bewust gemaakte fouten. Zo werd ontlastend bewijsmateriaal achtergehouden... ...en bewijsmateriaal vervalst. Dat stelt het tv-programma Zembla na een onderzoek van honderden vonnissen. Volgens Zembla konden zeker 150 verdachten niet worden veroordeeld door fouten van het OM. Ook werden onschuldigen veroordeeld, zoals in de parkmoord. In de afgelopen weken hebben burgers en bedrijven honderden acties gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Veel scholen hebben een inzameling op touw gezet. Zo hebben twee Haagse kinderen 1000 euro bijeengebracht met de verkoop van 700 pannenkoeken. Op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties is ruim een 100 miljoen euro binnen. De inzameling duurt nog een maand. Twee mannen die een vrouw met een schotwond naar het ziekenhuis brachten... hebben vanmorgen tennis gemaakt in Schiedam. De auto werd door de politie achtervolgd... omdat hij een tijdje met hoge snelheid tegen het verkeer inreed. Bij het Vlietland ziekenhuis reed de auto door de slagboom. De mannen zijn gearresteerd omdat ze iets te maken zouden hebben... met de verwondingen van de vrouw. Wielrenster Marianne Vos heeft in Tsjechië haar wereldtitel veldrijden geprolongeerd. In Tabor was ze op een parcours vol sneeuw en ijs veruit de sterkste... Vos is nu voor de derde keer wereldkampioen veldrijden. Tweede werd de Duitse Hanka Kupfernagel met een achterstand van 45 seconden. De Nederlandse Daphne van der Brand won brons. Dan nog het weer, met name in het noorden. Nog kans op een winterse bui, verder ook wat zon. Het wordt iets boven nul. In de nacht en morgenochtend valt er meer sneeuw. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. CFM in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM. met nu de muziekboulevard.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 omschreven als uh, kangaroo reggae. Zo uh, gaat het uh, verhaal van Man at Work met Down Under. Daarna volgde onder andere Overkill bijvoorbeeld. Een paar hits hadden ze, een paar bescheiden hits uh, eerlijk gezegd. Maar het uh, loog er niet minder om. 1982 het jaar van Man at Work. Uh, welkom bij het uh, tweede uur van deze muziek boulevard op zondag 31 januari. Zoals gezegd gaan we zo direct eens even een klein kijkje nemen. In wat er hier in dit dorp allemaal afspeelt. dorpje aan de kust. Maar uh, we hebben natuurlijk ook uh, heel wat uh, fijne muziek uh, klaar liggen. Eén ervan, uh, ja, daar, daar, dat, dat brengt zoiets uh, in mij los. Dat vind ik een geweldig nummer om daar te luisteren. Er is ook nog eens een Fleetwood Mac versie. Maar dit is de studio versie zoals die eigenlijk uh, in elkaar is gezet destijds door Stevie Nicks. Hier is Stand Back. as baseman Stukken zijn hier op terug te vinden van de EP, de Chilled greaseburger van We Cook We Fire. Uh, dit was Superstar. Eigenlijk een beetje het meest vooruitgeschoven nummer wat de gasten hebben gemaakt. Ze uh, zijn ook weer bezig uh, volop. En niet alleen hier uh, in de buurt. Uh, maar ook gewoon dacht ik, uh, met nieuw werk. Tenminste, uh, heb ik me laten vertellen. Maar goed, uh, overigens kan uh, je ze zien. Als het gaat om uh, het uh, werk wat, ze, wat hier al gedraaid is. En dat is in café het lokaal in Heemskerk. Dus niet uh, hier in Zandvoort denken van het lokaal is weer open. Nee, dat is het uh, lokaal in Heemskerk op 4 februari. Dan, uh, als ze dan uh, gaan ze wat verder weg in Horen op 13 februari. vrijdag de 13e of zaterdag de 13e moet ik eigenlijk zeggen. En uh, op 19 februari dan staan ze weer in het uh, patronaat bij het uh, NH Pop Live Showcase. Nou, uh, daarover ontbreken nog de nadere informatie. Dus dat uh, zullen we dan in ieder geval even in de gaten gaan houden. Dus dat is uh, dat even voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het regionale en lokale uh, muziekwerk. Want uh, dat leeft hier behoorlijk in uh, Haarlem, maar ook in Zandvoort. Ja, laten we dat uh, ook maar niet uh, vergeten in elk geval. We Cook With fire, dus met uh, Superstar. En daarvoor hoorden we Stand Back van Stevie Nicks. Uh, de liedzangeres. Een van de liedzangeressen van uh, Fleetwood Mac. Uh, dat deed ze samen met uh, Christine McVie, Maar op een gegeven moment uh, viel Christine McVie af. En bleef uiteindelijk het uh, na wat uh, wieken en wegen en uh, wat wrikken en nog wat. Uh, want ook Stevie Nicks is tijdelijk even weg geweest. En op een gegeven moment is er ook weer iets uh, reunieachtigs. Uh, Gebeurt, ja, en vervolgens uh, kwamen ze weer allemaal een beetje bij elkaar. Met uitzondering dan van Christine McPhee. En de hele samenstelling was toen met uh, onder andere Lizzie Buckingham, met Stevie Nicks, maar ook met uh, Mick Fleetwood en John McPhee. Dat waren eigenlijk een beetje de. Ja, de founders van uh, Fleetwood Mac. So Zo kun je het eigenlijk wel noemen. Um, wat uh, Zandvoort uh, betreft... ja, uh, is heel erg leuk. Uh, maar vandaag staat er niet echt iets speciaals. Ja, één ding. Vanavond, of uh, aan het eind van de middag... om half vijf in uh, Café Alex. Dat uh, als ik hier uh, zeg maar... met mijn koptelefoon uh, naar het raam... Uh, toe loop van de studio, dan kan ik... Uh, dat café zien liggen. Maar daar speelt dan... Adam Spoor van, uh, vanmiddag. Half vijf. Spoor vijf in Café Alex. Aanvang is dus... Uh, ja, wat ik al zei, half vijf. Dat uh, straks... Maar er is nog meer, eh, namelijk dat er ook eh, 4 februari een bijzonder ludiek evenement eh, van start gaat... En uh, daar hebben we eerder al een uh, gesprek over gehad met een van de mensen die uh, daarachter zit, Ron Brouwer. Maar hij is niet de enige. Peter Praats en Dave Douglas zijn de andere twee, uh, ja, min of meer partners in crime, om het maar zo te zeggen. Maar de barbattle, dat moet een nieuw fenomeen gaan worden. Nu zie ik ook een foto in die Zandvoortse krant staan met onzin in Zandvoort. Dat heeft weer uh, te, uh, te maken met een andere bar Battle. Want de barbattle gaat dan over het horeca-sanctiebeleid. En uh, daar waren een aantal horeca-ondernemers niet zo blij mee. Maar dan hadden ze niet moeten slapen, volgens burgemeester Meijer. Want die hadden ze hun kans al gehad in, uh, in de commissievergadering. Daar mochten ze inspreken. Ja, en als je dan bij de gemeenteraad... Ja, heren, dan hebben jullie je wekker gewoon vergeten te zetten. Want formeel gesproken heeft gewoon de burgemeester gelijk. Het is, het is niet anders. Het is gewoon zo. Klaar. En uh, over die barbattle uh, gesproken... dan gaan we weer naar het ludieke verhaal van, uh, van de barbattle... ...is dat er een aantal uh, ploegen zijn samengesteld... ...die uh, gaan strijden om de hoogste baromzet. Nou, wie doen er allemaal in mee? Dat is uh, ook heel erg leuk om uh, te weten. De SW Zandvoort doet mee, de strandpachters, de politie Zandvoort. Waar zijn uh, dan uh, de tegenstanders? Nou, die zullen er ongetwijfeld wel zijn. De gemeente Zandvoort komt in actie. De brandweer van Zandvoort komt in actie. Uh, Non-stop. Ik weet niet wat dat voor een ploeg is. VVV Zandvoort. Daar zit wel iemand in waarvan ik denk... ...dat zij dat wel kan, dat is Lana Lemmers. Ik zou bijna zeggen, dat is toch wel een geboren bardame eerlijk gezegd. De Full Monty en dan zijn er nog een drietal mysterieuze teams... ...die dan nog uh, uh, ingeschreven gaan uh, worden. En dat, dan zitten we alweer in april. Maar aanstaande donderdag begint het uh, spektakel in uh, Café Laurel en Hardy. En wie gaan dan beginnen? Je gelooft het niet... Maar gaan ze toch echt een beetje gaan testen op hun stressbestendigheid. Nou zal dat bij Jan Lammers denk ik nog wel meevallen. Maar als wij met z'n allen bij Alert Kalf een biertje gaan bestellen. Dan wordt het misschien nog wel heel interessant. De coureurs die gaan de aftrap beginnen in Lauro en Hardy. Aanstaande donderdag. Op 4 februari. Met de Bar Battle Zandvoort in 2010. Wie gaat de hoogste baromzet halen en waar gaat dat gebeuren? Want uh, dat is ook nog, uh, nog maar de vraag. Want uh, ja, er zijn drie locaties: Fame en de Klikspaan. Dat zijn uh, de andere twee locaties naast Laurel en Hardy, die uh, doen dus uh, ook mee. Daar uh, speelt het zich af. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn en wil je die jongens eens even flink uh, achter hun volle zitten van... Uh, nou, kom op met uh, mijn met drankje. Dan kun je dus uh, gewoon op die genoemde data... 4 februari begint het. Een week later is uh, dan de SV Zandvoort in Fame En 18 februari de strandpachters. Nou denk ik dat... persoonlijk zou ik bijna zeggen... Uh, dat de strandpachters toch wel de favorieten moeten zijn. Want ja, uh, een beetje horecaondernemers... Die, uh, die kunnen dat wel... En uh, wat uh, heel erg leuk was in uh, zeg maar de advertentie in de Zandvoortse krant: dan is het eind. Wie had er dan geen vak moeten leren? Nou, dat zal dan 22 april moeten blijken. Op het moment als uh, de afsluiting van de Bar Battle uh, Zandvoort 2010 uh, gaat plaatsvinden. Dus uh, mocht er nog wat rotzooi op straat liggen en je glijdt, glij gewoon maar lekker naar de straat toe. Want daar speelt het zich voornamelijk af. Tien voor half twee. Inmiddels bij in Zandvoort. Wordt weer tijd dat ik weer eens even een fijn en gezellig stukje muziek ga draaien. Uit lang vervlogen tijden. We kennen ze van China In Your Hand. Maar ze hadden daarna nog één single. Die is wat vergeten. Maar hier is die. Bij de muziekboulevard De Pauw en Hard De Ik heb jou lief, elke nacht slaap jij na. ...bijzonder is het uh, wel natuurlijk... Uh, ...dit uh, liedje van uh, Rob de Nijs... ...afkomstig van het album De Band... ...De Zanger en het Meisje uit 1996... Uh, ...wat uh, nou is zo bijzonder is... ...hij stond uh, vervolgens 26 weken lang... ...in de Nederlandse top 40... ...en het was ook de enige Nederlandse nummer 1 hit... ...die Rob de Nijs in dit land uh, wist uh, te krijgen... ...ja, daarna uh, lukte het niet... ...en daarvoor lukte het ook al niet... ...want Malle Babbe, dat uh, denkt iedereen wel... ...dat dat nou een hele grote hit is... ...was het ook wel, maar... Het is nooit echt een nummer 1 hit geweest in de Nederlandse top 40. Dus uh, het zegt al genoeg. Het nummer overigens is uh, geschreven door uh, de ex-vrouw van uh, Rob Nijs Belinda Muldijk. En de producer was, ja, die kennen we ook, van Spargo vroeger, Ella Driessen. Ja, dat was ook wel heel duidelijk een beetje te horen wat uh, deze man heeft uh, geproduceerd. Nou, het is inmiddels uh, uh, bijna half twee. Dat betekent dat we nog eens eventjes gaan kijken voor... Want uh, is uh, de, voor de mensen die het om half één hebben gemist... Uh, dan nog uh, even tijd om nog eventjes te horen wat gaat het nou doen. Vandaag uh, zal er een windje waaien uit het uh, Westenwindkracht 4. Af en toe uh, zijn er wat uh, wolken en ook zal de zon hier en daar zich laten zien in Zandvoort. En uh, de middagtemperatuur is ongeveer een graad of drie... Dan gaan we naar morgen, want uh, vannacht gaat het, zo uh, gaat het afkoelen naar zo'n graad onder nul. Uh, de wind zal uit het uh, noordwesten gaan draaien. Morgen uh, wordt windkracht 4 ook. En er zal hier en daar een spatje regen uit uh, gaan komen. En voor de rest zal het een beetje grijs zijn. En de middagtemperatuur loopt op naar zo'n graad of 4. En dan dinsdag dan gaat de wind ineens naar het zuidwesten draaien. S'nachts nachts een graad onder 0. En overdag zal de temperatuur oplopen naar 5 graden boven 0. En ook dan uh, regent het uh, hier en daar of uh, zo nu en dan... met uh, niet al te veel zon eigenlijk helemaal geen zon. Dus dat is zo'n beetje de situatie voor de komende dagen... als het gaat om het weer hier in Zandvoort... Het is allemaal na te lezen op de website van uh, niemand minder dan Lex van de Hoorn. www.meteopagina.nl Daar kun je het allemaal op uh, nakijken wat het uh, weer gaat doen de komende dagen. En er schijnt zelfs zo te zijn dat het na dinsdag allemaal weer wat kouder gaat worden. Dus voor die mensen die het schaatsen nou heel erg leuk vinden... Ja, het zou zomaar weer kunnen. Dus uh, wie weet... Terug uh, weer uh, even in de tijd. Ik weet niet uh, of het randje jaren 70 is of uh, begin jaren 80. Afijn, het is wel heel erg uh, een beetje een nummer met pit hoor eerlijk gezegd. Hier is de Message of Love van de Pretenders. Man and woman Is to love each other Take care of each other When love walks in the room Everybody stand up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 En toen was het helemaal stil. <laughs> Ik uh, hoorde ineens helemaal niks meer op die zinnen. Ja, dat uh, krijg je als je even gewoon uh, helemaal uh, zit uh, te zit, uh, zit, niks. Hè. Hè? Dan, dan schiet het er zo maar bij in. Zullen we dat eventjes maar uh, goed maken met een stuk muziek hier in dus zijn de uh, Chef Special. It's the chef on the mic. You got them colors. I got them colors. Not black and white like that, man. Not. Em.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 Take a look what I made now, baby. It's all. Me.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 Ik Was het weer. Dat was het weer. Twee nummers achter elkaar. Uh, het waren Dave, David Guetta en Kelly Rowland. En daarvoor uh, was het de uh, chef special Met Colors. Uh, het is uh, twaalf minuten over half twee inmiddels uh, geworden hier bij uh, de Muziek Boulevard. Straks uh, natuurlijk weer een aflevering van Zondag in Kennemerland, Dat uh, gepresenteerd wordt dit keer door Roderick de Veen vanuit uh, de studio van Bloemendaal. Dat uh, neem ik aan dat het, dat uh, wel zo is. Uh, in ieder geval dan uh, is het uh, weer een week later en dan hebben we hier Lennon van der Haak zitten. Wat uh, is er dan uh, volgende week dan nog? Volgende week kan ik in ieder geval melden dat er een, weer een wedstrijd is van het uh, circuitpark Zandvoort, Namelijk de Winter Endurance Kampioenschap. Dus dan zal er sowieso uh, een, een vol aandacht uh, besteed worden aan dat uh, evenement in Zondag in Kennemerland. Dat kan ik dan nu alvast uh, vertellen. Hoe het deze week is, dat horen we straks van uh, Roderick, die uh, klaar zit in de studio in Bloemendaal. Dus dat uh, straks, maar eerst hebben we nog, uh, nog, uh, ja, nog een uh, beetje een bekend, ou, onbekend bekend nummer van The Who. En dat heet uh, Baba O'Reilly. Sweating now, moving slow. dit soort nummers denkt, dan denk ik weer aan het uh, einde van het jaar, zeg maar. Aan het einde van het jaar, uh, dat we dan alles weer uh, mogen gaan samenstellen met uh, nummers uit, uh, ja, zeg maar het afgelopen jaar. Uh, dan heb ik het over bijvoorbeeld uh, de eurohit van 2010 alweer. En dat zal nog wel even duren voordat het uh, zover is. Want, uh, eerst zijn er nog allerlei andere zaken. Was er Russian Roulette van uh, niemand minder dan uh, Rihanna. Dat is echt een beetje ontstellend stom wat ik weer, uh, weer gedaan heb hier, uh, hier weer wat, wat dat er gaat. Ik had uh, nou heel, heel erg mooi, had ik uh, de krant uh, voor mij uh, neergelegd en uh, wat doe ik dan, wat een ontzettende druiler dat ik ben. Dan ga ik het uh, op een gegeven moment weer helemaal wegklikken. Uh, ja. En dan uh, krijg je dus dat je dus nog een beetje in het luchtledige staat te kletsen. Heel leuk, heel leuk, ja, maar het werkt niet altijd. Uh, want uh, er is natuurlijk, uh, zei ik al, uh, met die barbattle is daar natuurlijk het een en ander aan de hand. Maar er is natuurlijk nog veel uh, meer uh, zeg maar, wat er zich heeft afgespeeld uh, in Zandvoort uh, de afgelopen week. Ik uh, ga eventjes nog, uh, even nog terug, hoor, want, want er is natuurlijk nog, uh, nog het een en ander uh, te vertellen over, uh, over Zandvoort zelf. Zeg ik het goed? Ik ben gewoon aan het zoeken, eerlijk gezegd. Het is. Uh, oh ja, ja, ik heb hier nog wel wat. Ja, ja, ja, ja dat, is, dat is even een, een rubriekje wat ook in die Zandvoortse krant staat. Dat wist ik helemaal nog niet, eerlijk gezegd hoor. Ik lees het nu gewoon. Voor het twintigjarig bestaan van deze omroep. Ja, Heeft uh, collega-presentator uh, van dit uh, programma, maar dan op de zaterdag, Maurice Mulder, iets uh, bedacht? <coughs> helemaal ludiek is het niet hoor, eerlijk gezegd. Het heeft uh, te maken met een glazen huis. Ken je dat? Dat weten we allemaal van 3FM, maar nu heeft ja, Maurice Mulder ook gedacht van wat zij in Hilversum kunnen, dat kunnen wij ook. En in het kader dus van dat 20 jaar bestaan gaan we tenminste, zo luidt het bericht hier, van 17 tot en met 24 juli op het Raadhuisplein staan met een paar tenten en een tijdelijke studio neerzetten. Ik heb zoiets van, uh, jongens, jullie gaan een bivak of zo? Of uh, <laughs> wat gaat er gebeuren? Maar het uh, is allemaal uh, voor een goed doel. Dat, dat wel. Ik had al aangeboden van, als het een glazen huis is, dan zou ik uh, ramen gaan lappen. Nou, dat wil ik wel doen. En uh, dan betekent ook dat er gelapt moet worden om, uh, hè, om mij daaraan het ramen lappen te krijgen. Alleen zeg ik er wel bij, dat ramen lappen, dat geld wat ik daarop haal... dat is bestemd voor Serious Request 3FM 2010... Dus dan weten jullie het alvast. Dat gaat dus niet uh, naar het goede doel uh, van uh, het glazen huis in uh, Zandvoort. Ik wil best uh, uh, de jongens een beetje laten, laten blijken dat ik uh, hun actie waardeer. Maar ik vind toch op een gegeven moment. van ja, jongens, het is, het is net. Uh, het glazen huis is van 3FM. Dus ik heb zoiets van. ik wil uh, ook uh, niet helemaal uh, mijn, uh, mijn steentje. Niet, uh, zo op een bepaalde manier niet bijdragen. Ik wil juist wel een bijdrage leveren, alleen. He, het geld wat ik dan ophaal, dat is dus voor de Serious request van 3FM 2010. Moet wel origineel blijven. Dus uh, ik uh, zeg dat, dat er even bij. Dus willen mensen mij aan het raam lopen krijgen, dan mogen ze daar geld op uh, geven en geld op bieden. Op een van die dagen zal ik daar gewoon in uh, vol glazen wasseroornaat. zal ik daar eventjes uh, laten zien wat ik aan het doen ben. Hier is therapie tot aan het nieuws van 2 uur met Diane. Wat mij betreft, het zal nog wel even duren, want uh, pas aan het eind van de maand zal ik uh, weer eventjes hier plaatsnemen. De microfoon. Cursussen op zondag, onder andere. Dus uh, ja, het klinkt gek, maar kijk maar eens op www.zoomaya.nl. Dan zie je dus dat ik de waarheid spreek. Zoals gezegd, therapie. Tot aan het nieuws van 2 uur met Diane. Dag.